Sinds juli vorig jaar hebben volgens plaatselijke activisten... zulke legeraanvallen aan meer dan 4300 burgers het leven gekost. Human Rights Watch zegt dat het leger doelbewust bakkers aanvalt... en rijden met mensen die wachten op brood. Ook ziekenhuizen zijn herhaaldelijk doelwit geweest van bombardementen. De Mensenrechtenorganisatie roept de VN Veiligheidsraad op... verscherpte sancties in te stellen, inclusief een algeheel wapenembargo. De Nationale Ombudsman vindt dat de overheid veel te laks heeft gereageerd... op de gevolgen van de Q-koorts... Daardoor is de epidemie volgens hem te ver uitgebreid en zijn er mensen onnodig ziek geworden. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers en staatssecretaris Dijksma over de q koorts Een infectieziekte die onder meer door geiten op mensen wordt overgebracht. Tot nu toe zijn alleen gedupeerde boeren gecompenseerd, maar q koortspatiënten patiënten nog niet. Brenning Meijer verwacht dat alle partijen het kabinet zullen aanspreken op compensatie van de slachtoffers. Het weer, een gebied met regen en motregen, trekt langzaam van zuid naar noord over het land. Overdag breekt in het zuiden soms de zon door, maar er valt ook een enkele bui. Het noorden blijft bewolkt en regenachtig. Temperatuurverschillen zijn overdag groot. Op de Wadden wordt het 6 graden, in Limburg kan het 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ik vind dit wel een heel aparte mix van R&B. En dan ook nog een Mars erbij. Je hoorde het in ieder geval van Alicia Keys die het allemaal zong. En Alicia Keys die zong het nummer New no Day. En dat is te vinden op de meest recente album onder de titel Girl on Fire. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal, want het is vandaag 11 april. Jawel, 11 april. En het komend uur, het laatste uur van de nacht, denk ik. Anders ga ik in ieder geval uh, die cd weggeven. Want vorige week toen had ik een prijsvraag. En dat had te maken met het jongste album van Eero Clapton onder de titel Old Oldsack. Ik heb daar een uh, vraag over gesteld. En daar heb ik een hoop antwoorden op binnengekregen. En de uh, loting heeft afgelopen week plaatsgevonden... Straks ga ik bekendmaken wie de gelukkige winnaar is van die cd van Eric Clapton. En uiteraard ga ik natuurlijk ook een nummer draaien van dat uh, zeer fraaie album van Eric Clapton dus. Maar eerst even terugkijken. Terugkijken naar wat de afgelopen dagen op de televisie is geweest en ook op de radio. Want zo had je afgelopen maandagavond in de wereld draait door... het optreden van uh, Charles Bradley die even voorbij kwam... En het was eh, dinsdagavond alweer dat er in het Uur van de wolven uitgebroken uitgebreide documentaire was rondom dit soul -fenomeen. Hij wordt binnenkort, eh, binnenkort, dat zal dan eh, zijn, op 5 november wordt hij 65 jaar. Charles werd die een laatbloeien, wat je inderdaad kan noemen. Maar dat neemt niet weg dat zijn uh, muziek heel interessant is. Zijn soulmuziek en... De goede man die was afgelopen maandagochtend. En alle vroegte ook te gast bij het ochtendprogramma van de Giel. Charles Bradley dus. En dit is dan die opname die hij toen maakte. World is going up in flames. This world A brighter day A brighter day for you. Ah. And me. Charles Bentley. <laughs> en hij geniet van de belangstelling die hij op dit moment heeft. Zondagavond trad hij nog op in uh, Ziggo Dome en maandagochtend in half vroegte weer bij het ochtendprogramma van Giel... waar hij een aantal ten gehoor bracht. En één daarvan heb je net kunnen horen. The world is going up in flames. En ik heb het dus over Charles Wedley, die man die afgelopen dinsdagavond... ook nog uitgebreid te zien was in het Uur van de Wolf. En die documentaire, hij duurt een uur ongeveer... die is nog steeds gezien op Uitzending Gemist. Een aanrader om daar, als je hem niet hebt gezien... alsnog even naar te gaan kijken via dat systeem Uitzending Gemist... Vandaag dus 11 april 2013. Wat is 11 april voor een dag? 11 april vandaag is ook Parkinson-werelddag. Parkinson-werelddag. De ziekte van Parkinson... vernoemd naar de Engelse arts James Parkinson. En die man die leefde van 1755 tot 1824... 11 april 1954 staat de boek als de meest saaie... en minst nieuwswaardige dag in de 20e eeuw. Er gebeurde dus die dag helemaal niets, absoluut niets. Vandaag is het precies... 125 jaar geleden, vandaag dus, gisteravond waren er al uh, activiteiten in Amsterdam... maar vandaag is het dus precies 125 jaar geleden... dat het concertgebouw in Amsterdam met een inwijdingsconcert werd geopend. 120 muzikanten deden aan dat openingsconcert mee. En er was bovendien ook nog een koor van 500 personen. En wat heel bijzonder was, waarschijnlijk heeft toen de eerste file plaatsgevonden gevonden in Amsterdam. Maar die bestond wel uit koetsen. 1888, toen ging het concertgebouw dus open. 11 april 2001 staat ook te boek als een bijzondere dag daar waar het gaat om uh, voetbalprestaties. Het voetbalteam van Australië versloeg toen namelijk het team van Amerikaans Samoa met 31-0. En dat is de grootste zege die ooit gemaakt is bij een interlandwedstrijd. Wat gebeurt er op 11 april 2013? Dan gaan er bijzondere dingen gebeuren in Zoetermeer. Daar heb je de boerderij. Gisteravond was daar het optreden van de band Barclay James Harvest. Vanavond, de optreden van de tijdgenoten van die band. En dan gaat het om de groep onder leiding van John Watts, Fisher Z. Here is So Long. Sent you telegrams, but you haven't answered one. Your mother told me I best leave you well alone. I hope you're satisfied. Now you've done this thing to me. I hope you're. 30 jaar oud. deze plaat die je net liet horen van Fischer Z, Het nummer heet Solon, komt uit 1980. En de band, zoals ik al zei, die geeft vanavond een optreden... in de boerderij in Zoetermeer. Maar daarmee is de tour in Nederland nog niet afgelopen. Want aanstaande zaterdagavond, dan kun je ze ook zien, bewonderen... en beluisteren in het uh, ECI-cultuurcentrum in Roermond. Fischer zie dus. En dan nu over naar uh, de quiz. de quiz van vorige week... Old Sock, dat is een uh, heel goed album van uh, Eric Clapton... waarop diverse muziekstijlen van de mond te behoren zijn. Je hoort reggae, je hoort pittige rockmuziek, maar ook easy listening. En ik heb toen een vraag gesteld. Eric Clapton heeft in zijn uh, carrière, zijn 50-jarige carrière... naast een solo... Periode, ook deel uitgemaakt van een aantal groepen. En ik wilde graag van je weten: noem mij zoveel mogelijk groepen en mail dat door. En dan kan je naar mij komen voor die CD-old sok van Evel ja, Klapp. Nou, er zijn een, een hoop e-mails op binnengekomen. En Nellke Hemelaar die meldde de volgende band: bands, Blind Faith, Casey, Casey Jones en de Engineers, Cream, Derek en de the Domino's, Deera Clapton Band, Deera Clapton's Rainbow Concert Band, John Mills en de Blues Breakers, The Roosters en de Yardbirds. En het is uh, Nellke Hemelaar die. De CD zeer binnenkort krijgt toegezonden. Nelleke hemelaar die ver woont. Ja, dat kan ook gebeuren met internet. Dat je iemand van ver buiten Nederland krijgt... die dan meedoet aan de quiz. Zij woont namelijk op Malta. En dit is dan een track van dat album Old Sock. Van Eva Clapton. Een nummer dat je ongetwijfeld kent in de uitvoering van Gary Moore. Stil. Still got the blues it used to be so easy to give my heart away And I found out the hard way a price I have to pay I found in that love was no friend of mine I should have known better Time after time, it was so long, so long ago, but I still get the blues for you. It used to be so easy, to fall in love again. But I found out the hard way. It's the road that leads to pain And I found then that love Was more than just a game Cause I was playing to win But losing just the same It was so long So long ago But I still get So many years since I'd seen your face Here in my heart there's an empty space in dit nummer. en eindigt op een elektrische gitaar. Het orgeltje werd bespeeld door Steve Winwood. dan nummer is te vinden op Old Sock. Dit nummer Still Got The Blues. Eric Clapton dus. Goedemorgen. Dit is een nachtklinkt anders bij de vader. <mys> Failing, sickly child, you're deaf and living. Reckons I've been walking home a crooked mile. Paying debt to come at your party for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. that it lives DREAM ON, DREAM ON DREAM ON, DREAM ON nou, Ze hebben net een nieuw album gemaakt onder de titel Delta Machines Deepesh Mode... maar dit was van 2001. Je hoorde van het album Exciter dat album dat in 2001 verscheen de plaat die een grote single is geweest. Dream On, Die Pesh Mode. Het is donderdagochtend, half zes en dan rond dit, tijd op, rond dit tijdstip ben je gewend drie chansons te kunnen beluisteren. Ik laat je twee uh, nieuwe dingen horen. Dat wil zeggen, uh, straks hoor je Gilles Barber. Die heeft een nieuwe cd gemaakt onder de titel Chansons. Met daarop allemaal oude liedjes in een uh, nieuwe bewerking. Maar de uitvoering is dus wel nieuw. Die Gilles Barber trouwens is een uh, Canadese. Je hoort haar met een nummer van Charles Aznavour. Voordat zij aan het woord komt, een oude hit van... Uh, Zo'n tien jaar geleden, denk ik, als het niet uh, iets ouder is. Je hoort namelijk uh, Galette weer eens een keer voorbij komen met Aisha. Maar allereerst de dame die weer eens tijd heeft voor uh, zichzelf... nu ze niet meer de first lady hoeft te spelen. Carla Bruni ze heeft ook een nieuw album gemaakt. Little French Songs... Mon Raymond, il est tout bon, c'est de la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite, mon Raymond, il a canon. est canon. C'est de la bombe atomique, quand il est boulon de nom. L'air on devient électrique. La on devient électrique. Mon Raymond, il est complexe, sentimental, mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe En toute situation critique Mon Raymond, celui le patron C'est lui qui tient ma boutique Et bien qu'il porte une cravate Mon Raymond est un pirate Mon Raymond est un pirate oui. Il prend tout à l'abordage Comme s'il jouait sa vie Comme s'il jouait sa peau Comme si le monde était beau la vie est un gage, qu'il faut la vivre debout, ou bien la vivre à genoux, vraiment rien ne le décourage, non, vraiment rien ne le décourage, non, non. Mon Raymond a du talent pour séduire tout genre de clics, quand il cause ses saisissants, les confusions se dissipent, ce qui s'est causé Raymond, Il manie la dialectique, quoi qu'en disent les bouffons. Vraiment, c'est de la dynamite. Vraiment, c'est de la dynamite. Mon Raymond, il vient d'ailleurs, et personne n'a ses manières. Ni de dire, ni de faire, ni de goûter au bonheur. Mon Raymond, il est unique, avec ses yeux de mes anges, avec ses arts de mes tacs, mon roi juif, de salamique. Raymond se tait, il vient comme une tristesse On sent qu'il aimerait croquer quelques miettes de tendresse On sent qu'il aimerait se promener et quitter sa forteresse On sent qu'il aimerait goûter à quelques douceurs terrestres À quelques douceurs terrestres Et Raymond, voilà pour toi, quelques rondes et quelques croches Quelques rimes de mon choix de ces comme une brioche quelque chose me dit vraiment que malgré tous les honneurs et puis ta belle situation, tu dois manquer de douceur. Alors voici ma chanson. Ma chanson pour toi, Raymond. Ma chanson pour toi. Le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux, plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le plomb des blés, plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois doux, ne peut être plus doux, plus fort que mon amour pour toi, la mer même en fourri. N'approche pas, plus bleu que le bleu de tes yeux. Je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tout avait dans la et me quittait, mon destin changerait tout à coup, d'où tout autour, plus gris. Le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie, plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur, plus vide que mes jours sans toi, aucune gouffre son fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui. Serait court, plus gris que le gris de ma vie. Rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. En attendez, je sais bien, Au lendemain, à quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui.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 Approche pas plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves, comme abordent tes yeux. Het was Cheryl Asnevoer die dat heel lang geleden componeerde. Dit. Plus bleu, que tes yeux. En je hoorde de stem van uh, Gilles Barber, wat ik al zei. Deze zangerist die je net hoorde, dat is een dame die afkomstig is uit Canada. Die heeft een album gemaakt onder de titel Chansons. Met erop allemaal uh, hele oude liedjes, zowel uit Frankrijk als uit Canada. En dit, Plus Bleu que tes yeux, dat is daar een van. Daarvoor hoorde je dan uh, Galette met uh, Aisha. En Carla Brony, die zong Mon Raymond. En dat is een van de chansons voorkomen op de meest recente album Little Frank. Songs en. Ja, als je dat album graag wil hebben. Die CD van Carla Bruni. Dan moet je zeker volgende week luisteren. Want dan heb ik een vraag over dat album. En die CD die kun je dan winnen. Dus een reden te meer om volgende week tussen 2 en 6 te luisteren naar De Nacht Klinkt Anders bij de Vader hier op Radio 1. 11 april. Eens even kijken naar. Uh, de kalender. Daar wat gaat om de personalia. Het is alweer. Uh, Zo'n zeven jaar geleden, het wel, zeven jaar geleden... dat Bonnie Pointer kwam te de overlijden. Te overlijden, was een van de dames... die deel uitmaakte van de Pointer Sisters. Onder die versie kan je het ongetwijfeld wel. Maar je hoorde nu een hele bijzondere versie. De Pointer Sisters hebben dit namelijk, namelijk ook in het Spaans opgenomen... in het verre verleden. 1980 om precies te zijn. En in Nederland is dat destijds verschenen uh, als een achterkantje van de single We've Got The Power. Je hoorde de Pointer Sisters dus. Met daarin ook de stem van June Pointer... die op 11 april 2006 overleed. Even verder kijken naar wat uh, verjaardagen, want hij wordt vandaag 78. Is wereldberoemd geworden met de Smurfersong en ook met het kleine café aan de haven. Pierre Kartner, 78 jaar wordt hij vandaag. Hij is ook discjockey geweest bij De Vara, maar hij begon zijn carrière als discjockey bij Radio Veronica toen het nog een zeezender was. Eddie Becker, vandaag wordt hij uh, 66 jaar. En vandaag... Maakt hij zo'n 14 lustrum. Guy Verhofstadt. dit moment uh, een van de parlementariërs in het Europese parlement. Hij wordt vandaag 60 jaar. En de volgende zangeres. Die is van 1966. En dan heb ik het over Lisa Stensfield. Die begon haar carrière met een hit all around the world en dat heeft ze twee keer opgenomen Zij crying. Lisa Stansfield, die vandaag 47 jaar wordt... en haar stem die werd eind jaren 80 ontdekt door het producers duo Coldcut. die haar gebruikte voor het nummer People Hold On. Toen het succes daarvan voorbij was... werd in de gelegenheid gesteld om een solo-carrière te maken. Haar eerste hit was All Around the World, werd in 1989 opgenomen... en in dat jaar ook een gigantische hit... 92, toen maakte zij diezelfde plaat nog eens een keer... maar toen met een belangrijke man aan haar zijde. Je kan er niet omheen, Barry White. Die stond er toen terzijde. En ook die versie haalde de hitparade Lisa Stansfield en Barry White dus in dat ill around the world. Vandaag wordt zij 26 jaar. En ze heeft al een uh, behoorlijke carrière achter de rug... En dan heb ik het over Joss Stone. Taste of Honey en dat nummer is ook te vinden op de Beatle LP, die allereerste Beatle LP, Please, Please Me. En de opname die je hoorde, die werd uh, zo'n twee maanden geleden gemaakt in de BBC Studios in Londen. De collega's van BBC Radio 2 hadden toen het plan opgevat om alle songs die op de LP Please Please Me staan... nog eens een keer opnieuw te laten uitvoeren door artiesten die op dit moment nog steeds in leven zijn. Britse artiesten. En dat gebeurde dus zo'n twee maanden geleden in Engeland. En een van die artiesten was Josh Stone en zij koos voor het nummer A Taste of Honey. Nog een tv-tip heb ik hier voor je. En dat heeft allemaal te maken met Michael Jackson. Een aanstaande zondagavond op Canvas. Een uitgebreid aandacht voor het album Bad. En zaterdagavond is er ook een en ander over hem te doen. En dan op Nederland 3. En dan aandacht voor de choreograaf. Vince Patterson, die Michael Jackson begeleidde. Ik zeg ze met part of me en dat is te vinden op de LP 'Bads' die in 1987 verscheen. En die LP die wordt uitgebreid uh, toegelicht in het programma over classic albums. Classic albums en dat wordt dan uitgezonden zondagavond om 10 uur op Canvas, het Belgische Canvas en zaterdagavond... Om vijf voor negen op Nederland 3. een drie dokken een portret van Vincent Patterson. Een choreograaf, een hele belangrijke choreograaf. Want hij leerde de pasjes aan Madonna en ook aan Michael Jackson. En dat dus zaterdagavond op Nederland 3. Dit was de Nachtkink, anders hier bij de vader op Radio 1. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooie donderdag van. En dadelijk Marcel Oosten en Lara Renzen met het Radio 1 Journaal.